Breda rijden helemaal geen treinen meer, bijvoorbeeld. De bus pakken is ook vaak lastig. Onder meer in Den Haag en in Utrecht rijden geen bussen. In heel Friesland gaat er vandaag ook geen bus de weg op. En reizigers van wie de vlucht is gecanceld... hebben massaal overnacht op Schiphol. Het waren er meer dan duizend. Vanwege het weer worden al dagenlang telkens honderden vluchten geschrapt. Vannacht konden gestrande reizigers voor het eerst slapen op veldbedjes. Vanochtend kregen ze ook een ontbijtje. Op Schiphol zijn vandaag zeker 800 vluchten gecanceld. Ander nieuws dan. Het lukt starters steeds vaker om een huis te kopen. Bij de hypotheker zijn de laatste maanden een stuk meer aanvragen... voor een hypotheek binnengekomen van mensen die voor het eerst... een huis kopen. Dat komt doordat er meer woningen voor starters op de markt zijn, omdat meer huurhuizen in de verkoop gaan. Ook is de koopkracht gestegen onder meer door hogere salarissen. Ja, veel positieve reacties op het nieuws dat Erik ten Hag terugkomt in de Eredivisie. Hij wordt vanaf volgend seizoen technisch directeur bij FC Twente. Fans laten online weten dat ze erg blij zijn dat ten Hag terugkomt bij hen in Twente... waar hij eerder al speler en assistent trainer was. Ten Hag zelf zegt er het volgende over. Ik wil graag mijn ervaringen die ik heb opgedaan... in het nationale en internationale topvoetbal, dus in die verschillende rollen... Ja, die wil ik hier graag inbrengen. Ik wil graag helpen om het fundament, wat denk ik al vrij stevig is om dat verder te versterken. Ten Hag was de laatste jaren trainer bij onder meer Manchester United en Ajax. Het weer nog van weer op veel plekken. Dus sneeuw, flink wat wind. Daardoor voelt het ook echt wel koud aan nu. Het kan glad zijn. Het wordt vandaag maximaal een graad of drie. Morgen regen, maar ook overtoe een zonnetje. Ja, op die weg dus 224 files. Gelukkig zijn er maar twee van een kwartier of langer. En dat is op de A4. Daarna naar Rotterdam. Tussen Den, Den Hoorn en Keteltunnel. 6 kilometer 54 minuten. En van Dintel ooit naar Antwerpen kom je nog in 17 kilometer. Het zorgt voor een kwartier vertraging tussen Steenbergen en Hogerheide. q music. Mattie en Marieke. Goedemorgen. Voorzichtig dus op de weg. Ik meteen hoor je David Guetta en Mars, Marshmallow en Jelly Roll. Dit is Holy Water.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 For the soul departed, pour out a little holy water, Keep, still slowly feel what you feel, yeah, yeah, two tears for the soul departed, pour out a little holy water.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 Hello, Jelly Roll, Backy Music en Holy Water. Mattie en Marieke, de grootste sneeuwbal van Nederland. Sneeuwpret sinds uh, kwart over zes deze ochtend. Toen is Luc van de redactie begonnen aan het rollen van een sneeuwbal. De grote vraag is, hoe hoog is die sneeuwbal straks om kwart voor tien? Je kunt inzetten via de Q-Music app. Stuur gewoon een aantal centimeters. Dus als je denkt 1,27 meter 27, ik noem maar wat. dan stuur je 127 in de Q-app. Zit je nou dichtbij of als je de eerste met het volledig juiste antwoord... dan krijg je van ons een nieuwe winterjas. Heel even polshoog te nemen bij Luc, want we liepen nou, een klein uurtje geleden tegen logistieke problemen aan. Er was een enorme sneeuwbal, die kwam niet meer in beweging... en dus heeft hij alle kantoren hier leeggetrokken. Uiteindelijk was hij omringd door meer dan tien mensen... en die hebben de sneeuwbal aan het rollen gekregen. Luc, hoe staat het er nu voor daar buiten voor de studio van Q-Music? Ik ben inmiddels helemaal alleen weer. Ik sta buiten in de sneeuw, in de wind. En omdat ik niet meer kan rollen, hij is echt niet van zijn plek te krijgen... ben ik gewoon bezig met het beplakken en mooi rondboetseren. Want ik heb gehoord van Marike dat hij mooi rond moet blijven van de sneeuwbal. Ik kan nog wel één keer even met mijn hele lichaamsgewicht tegen die bal aan, Maar die is echt met geen mogelijkheid meer, nee. Niet van zijn plek te krijgen. Dus het is nu echt een kwestie van sneeuw erop leggen. Aan de zijkanten plakken. Een beetje wrijven, een beetje voelen. En het blijft allemaal echt heel goed plakken. Het is goed sneeuw. Of voor een mooie sneeuwbal. Dus ik, uh, ik ga gewoon door totdat uh, uh, de laatste seconde van, uh, van de sneeuwbalwedstrijd is afgelopen. Nee, hey, dit is wel leuk. Voor iedereen die ook meekijkt via Kijk live of uh, RTL 7. Het is esthetisch gezien een hele mooie sneeuwbal Het is geworden. echt, echt een prachtige bal. Jij hebt dat kort verdiende tijd om te rollen. Dan gaan we ook de winnaar van de winterjas bekendmaken. Uh, ja, zoals het gaat natuurlijk met een uh, sporter, verdien jij ook wat supporters aan de zijkant. Wij zijn er natuurlijk enorm om je te cheeren, Luc. Maar er is nog iemand. Iemand die jij goed kent. Iemand die ook de sport goed kent. Die jou graag een hart onder de wil steken en die persoon is Timme. Goedemorgen Timme. Goedemorgen, Mathieu. Hey, Goedemorgen. Timmer, we hebben jouw stem eerder een keer op de radio gehoord. Jij bent eigenlijk wat Luc had kunnen zijn. En nou ja, laat het me even uitleggen. <laughs> Timme, jij bent onderdeel van het Nederlandse bobslee-team. Jullie maken kans om naar de Olympische Spelen te gaan in Milaan. Afgelopen zomer was, je, was er een kwalificatiemogelijkheid... om eigenlijk als gewone burger, om als gewoon persoon... onderdeel te worden van dat bobslee-team. Ja. Er waren gewoon nog wat mensen nodig, wat handjes, wat duwers. En Luc heeft geprobeerd om op onderdeel te worden van dat team. Ja, Luc was helaas fysiek niet goed genoeg. Ja, wij snapten het ook niet. Uh, Tim, jij was ook <lacht> bij die kwalificatie. En jij als gewone vent, jij bleek een perfecte bobslayer. En jij wil, Luc, even hard onder de riem steken. <lacht> ja, ik, uh, want ik weet ondertussen hoe zwaar het is... om in de extreme kou, in de sneeuw te moeten sjoegen... Dus uh, ik wilde even kijken hoe het met hem gaat. Ja. En, uh, ja, want hij is bloed, zweet en tranen aan het leggen in die, die enorme sneeuwbal van hem. Dus uh, nou, bij deze Luke heel veel succes. Volgens mij kan je me wel horen, maar niet uh, terugreageren. Maar heel veel succes. En uh, alle bobsle alle jongens die uh, hopen dat je een onwijs mooie sneeuwbal neerzet. En, uh, dat hij bijna net zo lang wordt als wat als wij zijn. Dus uh, succes bij deze. Ja, waanzinnig. Ik zie hier uh, Luc instemmend knikken... op uh, de schermen die hier in de Key music studio uh, hangen. Hé, hey, uh, Timmen, nu we jou, uh, nu jou toch spreken. Het is nog uh, 30 dagen tot Milaan. En ik ga toch de vraag stellen die mij als eerste... Uh, ja, die, die op het puntje van mijn tong ligt. Uh, had je Luc niet nodig gehad? Want jullie zijn nog niet gekwalificeerd. Ja, goed. Ja. Dat is een goede vraag. Uh, nou ja, kijk, ik kan niet zeggen dat wij het beter doen, want wij hebben die directe kwalificatie ook nog niet. Nee. Dus uh, misschien hadden we het moeten proberen, inderdaad. Hé, hey, dat is best wel spannend, hè? want uh, afgelopen weekend, Tim, en toen hadden jullie ook weer een, een, een wedstrijd eigenlijk in Winterberg. En ja. uh, daar zijn jullie dan veertiende geworden en jullie moeten bij de beste acht zitten om naar Milaan te gaan. Hoe groot schat je die kans in? Ja, kijk, we kunnen, en dat veel mensen zien dat over het hoofd... we kunnen ook uh, door middel van de wereldranglijst naar de Milaan. Dus dan mm -hmm. moeten we top 12 staan. En dat staan we op dit moment. Okay. Uh, wat je ziet is dat wij door het hele seizoen heel uh, consistent zijn met onze plekken. Dus we doen het heel goed. Uh, alleen we moeten gewoon iets ja, heel speciaals laten zien om top 8 uh, te eindigen. Want we zijn gewoon de beste teams van de wereld. En om daar bij de top 8 te zitten, dat is een bizarre eis die de NOC-NSF stelt. Yeah. Uh, dus dat speciale moment is nog niet geweest. Uh, maar wat je ziet is dat we het in de breedte echt heel goed doen. En dat we een hele grote kans maken dat we alsnog heen gaan. Uh, dus ja, zo, uh, de strijd gaat verder in San Moritz dit weekend. Uh, en daarna Altenberg en dan zit het er alweer op. Dan moeten we het weten. Want wacht even, jij zegt als je bij de top 12 van de wereldranglijst behoort... dan kun je ook naar de Olympische Spelen gaan. Waar hangt ja. dat dan nog vanaf? En als je nu in die top 12 staat, zou het nog kunnen zijn... dat je op plek 14 belandt en er dan weer uitvalt? Ja, ja, dat is heel competitief allemaal. Dus we moeten ervoor zorgen dat we elk weekend vanaf nu blijven presteren. En dat we gewoon de jongens die achter ons staan in de ranglijst dat we die ook achter ons laten in de race. En dan uh, zit de kans er ook dik in dat we naar de spelen gaan. Ja. Hey, stel nou dat het niet lukt, hè? stel nou dat, dat we je niet gaan zien daar in Milaan... samen met het uh, team. Wat, wat ga je dan weer doen? Want een half jaar geleden was je nog helemaal geen bobsleer. Nee, ja, dan ga ik gewoon weer terug naar de atletiekbaan. Dat, uh, dat is ook het idee na de spelen. Dus als we het wel halen... en daar gaan wij allemaal vanuit, dat ik na de spelen weer atletiek ga doen. En uh, als we het niet halen... dan uh, ja, is dat uh, het eerste training op de atletiekbaan iets eerder gepland. Dus... Uh... Ja, dat is allemaal, allemaal uitgedacht wat we gaan doen. Hey Tim, voordat wij jou heel veel succes gaan wensen de komende weken nog... ik zat te kijken naar die laatste races... en dan zie ik bijvoorbeeld dat Duitsland het heel goed doet. Hè? Dat is eigenlijk ja, een soort van ja. zekerheid dat die altijd op het podium staan. Ik vroeg me nog wel af, wat is nou, waarom maken zij zoveel meer snelheid dan jullie? Waar zit dat in? Zit dat in de start? Of, want op een gegeven moment ben je los met zo'n bobsteen... en daar kan je toch niks meer doen? Nou kijk, uh, als je de top 15 van de wereld ziet... dan is Dave de enige piloot die dit Olympische cyclus, uh, deze Olympische cyclus is begonnen. Dus hij is relatief een hele jonge piloot. Ja. En wij zijn enige, het enige land die geen eigen aan hebben. Dus die Duitsers, die Zwitsers, die Amerikanen, die Canadezen... die kunnen allemaal lekker oefenen thuis. Hele offseason. En wij moeten dat met een weekje in Praag duwtesten doen. Ah, ja, dus... En dan moeten we hetzelfde doen als hun. Ja. En daarbovenop hebben Duitsland een, een, ja, een project van 40 miljoen per jaar ongeveer. En ja, wij hebben dat gewoon niet. En dan wil ik niet zeggen dat als we dat allemaal hadden, dat we ze hadden ingehaald. Maar mm. het helpt natuurlijk wel. Ja. Nederland zou meer een bobsleeland moeten worden. Ja, eigenlijk uh, wel. Je zou met ja, dit weer lekker een baantje, een baantje kunnen bouwen. Of uh, proberen van een heuveltje op de Utrechtse heuvelrug af te slepen. Ja, precies. Hey, Tim, wil je, wil je nog even inzetten? Waarop denk jij, op hoeveel centimeter denk jij dat de sneeuwbal van Luc gaat eindigen? Ik denk. even kijken. Ik denk dat die. Hoe lang ben ik? Ik ben 1,96 meter. 96. Ik denk dat hij 1,96 meter 96 wordt. 1,96 meter? Oké, Tim, we staat genoteerd. Wellicht spreek je weer straks meteen om kwart voor 10 weer. Wanneer ben je de winnaar van de winterjas. Ja, nou, dat hoop ik. Ik heb genoeg gold tussen, maar dan uh, zal ik hem weggeven. Dankjewel, succes hè? Doei doei. Hoi. Dit is Key Music, David en Cia. Beautiful people. watching What I En uh, Viva la Vida. Vanaf aankomende maandag spelen wij het verboden woord bij Q Music. Wij mogen een week lang het woord beetje niet zeggen. Hoort ons toch zeggen: druk dan op de rode knop in de Q-app. Kom je dan in de uitzending, krijg je 500 euro. Nu hebben wij als Q-DJ's, iedereen behalve jij, uh, ja, een beetje medelijden met jou. Uh, het is zo, uh, je wil nooit bovenaan de Wall of Shame eindigen. De Wall of Shame, daar kom je op op het moment dat je als DJ het verboden woord een keer hebt gezegd. En de afgelopen twee jaar hebben we het ook gespeeld met andere woorden. Het was het misschien en eigenlijk. En toen ben jij twee keer bovenaan die Wall of Shame gekomen. Ja, eigenlijk uh, twee keer tot mijn grote verbazing. Want iedere keer als we beginnen denk ik, nou ik ga dit er super goed van afbrengen. Maar ik uh, ja, beland toch iedere keer bovenaan uh, de Wall of Shame. Ja. En dus hebben jullie eigenlijk met z'n allen, en dat vind ik ongelooflijk lief zijn jullie ja, in een kring om mij heen gaan staan. Ja. En uh, de warmte die daar vanaf komt... die heb ik concreet hier in mijn handen gekregen ook. Ja, heel leuk. Elk jaar denk je ook dat je het er weer heel prima van af gaat brengen. Maar uh, ja, nu heb je in, in de afgelopen 20 seconden dat je wat zei... heb jij het verboden woord van vorig jaar al twee keer gezegd. <lacht> dat geeft niet, want het is, dat mag. je mag het zo vaak eigenlijk zeggen als je wil. Je mag overigens ook zo vaak beetje zeggen als je wil. Dus het verboden woord van dit jaar. Maar we beginnen dus maandag... Wij gaan jou helpen. Domine heeft jou gistermiddag verteld dat jij een joker krijgt. En vanmorgen hebben wij die joker, dat is namelijk een fysiek persoon... aan de telefoon gehad. Jij mag volgende week Bram krikken een uur inzetten. Dit werkt echt uh, fantastisch. Bram die zit bij mij uh, onder de sneltoets. Volgende week, tussen zes en tien... zit hij iedere ochtend startklaar om naar de studio te komen... Op het moment dat ik denk, ik heb even een break nodig... of dat ik aanvoel komen, het loopt nu helemaal uit de hand. Ik heb even een soort reset nodig. Dan kan ik een uur lang Bram Krikkel op mijn plek zetten. En ja, het is prachtig gemaakt trouwens. Uh, er is een houten joker gemaakt ook door de redactie. Hier, die ziet eruit als een joker in, uh, in Wie is de Mol zit Bram dan ook weer in. Maar goed, dat is een ander verhaal. Uh, en deze kan ik dus inzetten. En dan komt Bram een uur lang uh, hier zitten. Fantastisch hoor. Weet je, wanneer ik denk dat jij hem gaat inzetten... Ik, ik, ik, ik kan niet precies voorspellen welke dag het is... maar er komt ontegenzeggelijk een moment dat jij zagrijnig bent op jezelf. Oh. En dat is namelijk elk jaar met het verboden woord zo... dan ben jij zo... Ja, het is toch zo even teleurgesteld in je eigen falen. Dat ja. klinkt een beetje hard, bedoel ik liefdevol. Nee, ik snap het je Dat jij uh, de handdoek in de ring wil gooien. En, en, de, en de voorgaande jaren kon dat niet. Want je, we zitten hier gewoon met handen en voeten gebonden tussen 6 en tien. Ja. Um, maar ik, ik denk dat dat moment, dat als jij het bijvoorbeeld drie keer kort achter elkaar hebt gezegd of zo. Dan zit dat ik je, gevangen ja, in mijn juist, eigen frustratie. Juist, en dat je dan zegt, kom er maar in. Ja. Leuk zeg, de Bram joker. Kan ik me ook inzetten voor andere dingen? Voor de was en voor uh, weet ik veel. Nou, de was zou ik doen, want je hebt gisteren nog verteld... dat dat we volledig misging bij jou. Het stukje sneeuw uh, sneeuwvrij maken. Je kunt het natuurlijk proberen, maar we waren voor nu... in elk geval nog even voor het verboden woord. Vanaf aanstaande maandag bij Q Music. Lig in mijn bed. Weer een bericht van mijn ex.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 Jij bent sowieso geschiedenis Is dus het ergens niet misschien mijn fout wil Toch liever dat ze met mij trouwt Is hem na al die jaren niet toch de waarheid Zit vol met vragen, kijk mij nou Ben constant aan het zoeken naar balans Maar dit gevoel voor ik loopt echt volledig uit de hand je alsjeblieft, neem nou dit advies Snap je het dan niet? Jij bent te naïef en ook nog steeds een beetje verliefd Ik word manisch, depressief Oh man, ik krijg Meteor, je Music en uh, Niet Nodig. Binnen nu en 20 minuten dus de grote uitslag. Hoe hoog is nou die sneeuwbal van Luc precies geworden? En wie wint er een uh, nieuwe winterjas naar keuze? Het is gewoon een lekkere investering. Die dingen zijn altijd duur. maar Ik moet wel zeggen, je doet er altijd lang mee. Je, je doet er, het is echt duur. Vroeger hadden dat als je kleedgeld kreeg. Misschien heb je die afspraak ook wel met je puberkinderen. Dan uh, hoefde je daar niet je winterjas van te dat kopen. Dat klopt inderdaad, ja. ja. Want, dan, want dan moest je zoveel maanden sparen. dat je ja. gewoon, eh, Dan kon je elke maand, elk jaar opnieuw beginnen. Je krijgt nu kleedgeld van je moet het ook ja. maar een beetje zien. Ja. En Annemarie, wat horen we ondertussen in het nieuws? Ja, we blijken een eigenwijs volk. Want we hebben niet geluisterd naar Rijkswaterstaat. Karwei ruimt op. Nu tot wel 70% korting op geselecteerde woonaccessoires, verlichting en meer. Maar let op, op is op.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 Met handpicked verblijf, vlucht en huurauto inbegrepen. Bekijk mijn collectie zonvakanties nu op elizawasheer.nl Daar staat Bart de Lade. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan een half miljoen locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig. Nu bij Plus, euroweken Met deze week heel veel aanbiedingen voor 1 euro. Zoals appelsientje, fruitdrink en dubbel fris boost. Een liter of anderhalve liter pak, 1 euro. En alle kuppensoep, ook voor maar 1 euro. We doen het je mee, Plus. Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar.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 Altijd sneeuwpop. Altijd sneeuwpret. Altijd Weekamp. En nu tijdens de koude winterdagen korting op jassen, truien, sjaals en meer om warm te blijven. Altijd Weekamp. Eliselot, wist jij dat papa een vroegboek is? Nee, waarom boek je nu? Omdat je bij Price 5 nu de hoogste korting krijgt tijdens de super vroegboekseil. Dat is fijn, dan houden we dus extra geld over heel veel ijsjes. Lekker hè?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 Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Ik wil van mijn auto af. Kim goedemorgen. Het is half tien. Zometeen hoor je bij Annemarie in het nieuws. Uh, ja, eigenlijk hoe Rijkswaterstaat denkt over de situatie op de weg. Het aantal vertragingen is hoog, maar de lengte is niet al te lang. De langste vertraging is namelijk op de A4, dat is van Den Haag naar Rotterdam. Daar kom je tussen Den Hoorn en de Keteltunnel in 6 kilometer met 35 minuten. De rest blijft gelukkig onder een kwartier. Sneeuwt ondertussen dus op veel plekken. Daarnaast waait het ook hard en kan het echt wel glad zijn. In bijna het hele land geldt ook, geldt ook code oranje. Het wordt vandaag maximaal een graad of drie. Morgen regent het, maar af en toe schijnt er ook een zonnetje. Anne-Marie heeft het laatste... Ja, goedemorgen. De oproep van Rijkswaterstaat om vandaag thuis te werken... heeft niet echt geholpen, want er zijn grote problemen op de snelwegen. We hebben zelfs de drukste woensdagochtendspits in jaren te pakken. Er staat meer dan 700 kilometer file... Rijswaterstaat zegt geschrokken te zijn, ja, omdat ze natuurlijk hebben opgeroepen, ja, werk thuis, blijf thuis. Um, maar vanwege de gladheid zijn ook meerdere ongelukken gebeurd. Deze man reed op de A27 vlakbij Amsterdam, zo de vangrail in. Ik stond al vanaf de opricht voor de stoplicht. Ik ben als eerste, ik trek op en mijn auto glijdt door, zo over deze vangrail. Uh, ik kon niks meer sturen, en hij glijdt gewoon door over de vangrail en waar ik nu sta. Ik ben vrij aardig geschrokken, ja. je rijdt niet elke dag een vangrail op. Dan worden je bij de NOS. Een hoop mensen zijn dus toch de weg opgegaan. Ook deze graafmachinist bij RTL ging op pad. Toch werken, ja. Proberen. Ja, wat moet je thuis. Oh, de Oranje, de oproep is uh, werk thuis. Ja, maar dat gaat niet. Ik kan geen minigraver in de tuin zetten. <lacht> dat verhaal. Ook de problemen in het OV worden groter. Steeds meer treinen vallen uit. Rond Rotterdam en Breda rijden helemaal geen treinen meer. NS adviseert de reis uit te stellen. Het beste is in de loop van de ochtend nog even een keer te checken... hoe de situatie op het spoor ervoor staat. En dan de lucht in. Meer dan duizend gestrande reizigers op Schiphol... hebben daar de nacht weer moeten doorbrengen. Ze konden slapen op veldbedjes... die vannacht voor het eerst zijn neergezet. Of de reizigers vandaag alsnog het vliegtuig in kunnen stappen... is de vraag. 800 vluchten zijn voor vandaag gecanceld. Zo moet je wakker op Schiphol, joh. He? Misschien al voor de zoveelste nacht achter elkaar. Ik ook niet aan het denken. Good morning, everybody. Welcome to Schiphol. Nou, ik hoor las ook dat ze echt duizenden ontbijtjes hebben geregeld. Ja. Dat vind ik dan toch ook wel weer heel knap. Ja, maar ze, veel mensen vinden het ook, dat het lang geduurd heeft... voordat er wat geregeld werd. Ja, ze konden er wel een beetje een ontbijtje vanaf inderdaad. Ja. Ja, want dit is dan dag drie. Wanneer zijn deze problemen begonnen? Nou, eigenlijk eh, zaterdag ook al. Hè, dat er van alles uitviel. Je zag ja. ook mensen een soort van totaal verbeelderd al voor de derde dag op Schiphol eh, schuimen. En dan maar in de rij staan ja. in de hoop dat je vlucht nu wel een keer gaat. Tuurlijk. Ja, was zelfs een man die zegt... ik neem al een taxi naar Noord-Frankrijk. Oef. Ja, en hier is uh, Luc natuurlijk bezig om de grootste sneeuwbal te rollen. Nou, in Staphorst hebben ze de grootste sneeuwpop van Nederland gebouwd. Gisteravond stond hij er. De pop is iets meer dan 11,5 meter groot. De bedenker kreeg het idee uit verveling, want door de sneeuw kan hij niet werken. Normaal legt hij kunstgras aan. en Dat gaat nu wat lastig. <gacht> en met hulp van buren, vrienden en lokale ondernemers staat er dus die metershoge pop daar in Staphorst. En daarvoor is alles uit de kast getrokken hoor, baard van Nederland. Het ja, was een grote toren. De die hebben wel een hele grote sjaal gedoneerd van 11 meter. De autobanden worden drukknopen. Nog meer banden voor de ogen. Trainageslang voor de mond. Waar is zo'n lange wortel vandaan? Ja, dat wordt een hele grote pion. We moeten heel groot denken. Ja, dat is dus gelukt. Het wereldrecord is trouwens niet gehaald. Dat staat op 38 meter. Op naam van een groep Oostenrijkers. Ik wil zeggen, het ziet er wel echt leuk uit. We zien hier een foto. Je moet je eigenlijk voorstellen, het is een, een berg sneeuw. Ja, een soort uh, piramide. Een piramide. En daarop zijn dan autobanden gelegd. Dat zijn inderdaad de drukknopen van zijn jas. Er staan uh, twee bomen ingeplant. Links en rechts zijn zijn armen. Ah, ik heb ook een filmpje gekeken van hoe ze dit ding in elkaar hebben gezet. Daar komen hoogwerkers aan te pas. Hele grote soort stalen kooien ja. uh, hebben ze bovenop gezet. Zodat ze Ja, zodat ze de sneeuw wel ergens soort van in konden proppen. Echt wel leuk dus, is hoor. Echt heel knap gemaakt. Ja, ondertussen vindt hier ook iets heel knaps plaats voor de deur bij uh, Q-Music. Q-Music: Mattie en Marieke. Daar is uh, Luke een hele grote sneeuwbal aan het rollen. Al sinds kwart over zes vanochtend. Hoe groot is deze sneeuwbal uiteindelijk geworden? We gaan het checken na Avicii en Allo Black. Wake me up. Feeling my way through the darkness. Guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end. But I know where to start. They tell me I'm too young to understand.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 Every second let you with me Yeah, the history is proof That if I don't That if I do You know by now we've seen it all so, oh, We, we should, should fall in Yes! Vanochtend, kwart over zes, is hij begonnen met rollen. Het rollen aan de grootste sneeuwbal van Nederland. De grote vraag was de hele ochtend... hoe groot is deze sneeuwbal om kwart voor tien? We gaan eerst even, voordat we naar de winnaar gaan, gewoon even naar Luc. Luc, hoe was jouw ochtend sinds kwart over zes? Oh jongens, mijn ochtend was een met ups en downs. Het liet zich schrijven als een boek. Ik begon met vol goede moed. Een heel klein balletje. Dan dacht ik, ik begin rustig aan met rollen. Maar binnen een minuut was dat kleine balletje al eigenlijk zo groot als een basketbal. Wat worden ze snel groot hè, tegenwoordig? Nou, toen ben ik in het donker hier voor ons Q Music gebouw. ben ik gaan, gaan rollen en rollen. En al vrij snel liep ik tegen het probleem aan dat zo'n bal ook steeds zwaarder wordt. Toen wilde het geval dat Sandra hier vlak voor het pand in haar vrachtwagen aan het slapen was, haar gordijntje openschoof... De, de, de slaap uit haar ogen een beetje moest vegen en toen dacht... verrek, wie is die gek... In dat, in dat rode jasje wat voor mijn deur staat. Dat was ik. En zij zei, Luc, ik help jou al even. Toen zijn we echt, hebben we echt flink meters. Letterlijk meters gemaakt. En uh, toen liep ik weer een beetje tegen hetzelfde probleem aan. Hoe, hoe krijg ik die bal nog van zijn plek af? Er zijn op dit moment deze ochtend niet heel veel mensen bij ons in het pand aanwezig. Maar de mensen van IT, Sasha van de receptie, uh, Bianca en John van de schoonmaak. Die zijn er eigenlijk altijd. Die heb ik even aan hun haren getrokken. Behalve bij John, die is kaal. En toen heb ik gezegd, jongens, we moeten even naar buiten. We moeten even die bogen. Gaan rollen. En die hebben flink flink geholpen. Dat heeft echt geholpen. Toen zei iedereen, Luc, het is goed geweest. We laten je weer achter. Succes met je project. Ja, toen dacht ik wel, hoe moet ik dan dit nu nog verder gaan afronden? Ja. Hoe, wat, wat, wat, wat kan ik nu nog? Ja. Toen ben ik gaan boetseren. Toen ben ik gaan plakken. Langzaam maar zeker zag ik hier ook postbusjes voorbij glibberen en rijden. Vrachtwagenchauffeurs die zich op de weg wagen. En mensen die toch echt naar werk moeten. En ik ben net dat op de achtergrond verder gegaan met de grootste sneeuwbal van het land. Er is geen club die Luc niet weet te klaren. Jij bent met recht onze sportredacteur. Jij pakt alles met beide handen aan. Jij voelt in alles een competitie. De hele ochtend kon je inzetten op hoeveel centimeter de bal groot zou zijn. En degene die het goed heeft, die krijgt van ons een winterjas. De grootste sneeuwbal van Nederland. Gaan contact leggen met de winnaar. Met Neriot. Neriot, goedemorgen. Je spreekt met Mattie en Marieke. Je bent op Q Music. Goedemorgen. Hey, Neriot. Goedemorgen. Hoe is jouw uh, ochtend in de sneeuw? Uh, lekker. Ja. <laughs> ik doe nu niks. Oh, wat heerlijk. Ben je al wel buiten ja. geweest? Ja, ik ben al buiten geweest, ja. Wat heb je gedaan? Moest je even de honden uitlaten? Wilde je het gewoon even nee, aanvoelen? Nee, ik heb, ik heb de krant bezorgd vanmorgen. Och. Vannacht. Vannacht. En toen viel het eigenlijk nog wel mee. Als ik naar huis ging, toen begon het echt de sneeuw opvast. Dus. Hey, en hoe laat ben jij naar huis gegaan ongeveer? Zeven uh, was ik in de sportschool, dus toen begon het eigenlijk. Ah, ja, precies. Hey, maar wat, wat heb jij dan een, uh, een, een vroeg ritme? Want ik heb heel veel bewondering voor de mensen van de bezorging... en de postbezorging en de krantenbezorgers, want dat gaat al maar door. Hoe laat ben jij vannacht ja. gaan lopen? Ik ben om uh, half drie weggegaan. Ach, jongen, toch. Hey, en nu ben je lekker ja. thuis. Hoe ziet je dan ja. uh, je ochtend eruit, schuine strepen dag? Ben je alleen thuis? Nee, uh, iedereen is thuis, de kinderen hoeven ook niet in de school. Oh, de kinderen hoeven ook niet in de school. Wat zitten die nu nee. dan te doen, uh, Neriot? Uh, eentje zit uh, voor me, die zit me aan te kijken en de ander zit uh, Minecraft te spelen. De Minecraft, ja hey, Je dacht ja. die kinderen ook niet meer naar buiten tegenwoordig, hè? laat ze een sneeuwpop maken. Nee. <lacht> <lacht> ja, ik schop ze eigenlijk wel naar buiten. Met de ene wofel mij naar buiten zo. Hé hey, uh, Neriot, ja. je hebt ondertussen een uh, voorspelling gedaan als het gaat om uh, Luc zijn bal. Ja. Jij denkt te weten hoe hoog die bal is geworden. Wat heb jij ingestuurd? 163 centimeter. 163 centimeter. Wij schakelen over naar Luc, die staat buiten bij zijn bal. Ik heb gemeten terwijl het gesprek plaatsvond, Neriot. En als je meekijkt met RTL 7, dan zie je dat het 163 centimeter is. Je hebt het helemaal juist. Neriot, feliciteerd! Ja, Dank je 1,63 meter inderdaad, is een goede. wat een bal! Wat een bal, niet te geloven. Zo, het is echt knap. Jij krijgt van ons een nieuwe winterjas. Nou, dat is lekker. Ben jij een beetje type lange winterjas? Dat is bijvoorbeeld, Matti heeft hem ja. echt wel een beetje zo tot aan de knie. Of ben jij type kort warm jack? Waar moeten we aan gaan denken? Zou je zeggen, ik heb nog een winterjas uit aangehad? Nog nooit een winterjas aan? Nee. Post, Hoe kan dat nou? Postbezorger, je bent altijd s'nachts buiten. Waarom niet? Ja, ik heb het nooit koud. Ik heb wel een vest, maar ik heb geen winterjas. Oké. Okay. Nou, wil jij een... dan... Uh, ja, wat wil je dan? Een tussenjas van ons? Uh, wat, een ja, niet, denk ik. Nou, een zo zomerjekking ook niet. Maar wel een tussenjas Die kan ik nog wel heel goed gebruiken. Ja, wel, oké. Okay. Ja, want anders gaan we ja. gewoon de lijn opnieuw openen. Maar een tussenjas <laughs> ja, ben je ook blij mee. Ja, wel. Ja. Oké. Okay. Uh, winterjas <laughs> voor de kids mag ook, hè. Als je denkt, joh, een van, de, een van de kinderen heeft er nog wel eentje nodig. Vinden we ook prima. Ja, die hebben er net allebei een nieuwe. Oké, okay, nou je hartstikke het goed. Het jaar weer een hè? Neriot, uh, uh, uh, fantastisch zeg. Je krijgt van ons een uh, tussenjas, want uh, Neriot heeft het nooit koud. Nee. Nou, heerlijk. Wat een fijne <laughs> eigenschap, man. Fantastisch. <laughs> ja, hey, uh, geniet, van, uh, geniet van deze heerlijke winterse dagen. En uh, ja, fantastisch dat je de posten bezorgt. Ja, dankjewel. Is geweldig. Hey, graag gedaan. Jullie ook bedankt. Hello. Lek een joyride. Ik sta hier Menno Barreveld. <laughs> ja, hey, Door weer en wit. Ja, het was wel glad dan ik dacht. Ja, het was gladder. Ja, glad ja, het is glad dan ik dacht. er zijn ook weer heel veel mensen die zeggen valt alles mee, maar je moet komen uit Almere. Ja. Dus dan heb je de A6, A6, A1, A9, en A... en, maar ook stukjes binnen door. Vooral die stukjes binnen Dorp viel A hem wel tegen. Ja. Zo mijn eigen straat dacht van, nou, hier is niks aan gedaan. Oh ja, er zijn wel veel files, maar er is er maar eigenlijk maar één langer dan een kwartier. Dus op de A4 richting Rotterdam, daar sta je dan een half uur tussen het Grage aqueduct en de Keteltunnel. Dus die, die, die echte onrust die de afgelopen maandag was, nadat iedereen na de Kerstvakantie natuurlijk weer de weg opging en het, en, het, en het van het moeilijke weer was, die blijft gelukkig uit. Ja, dat is lekker toch? Ondertussen zijn er heel veel mensen lekker thuis aan het werk. Uh, en die hebben zo'n zin in het Foute Uur, Menno. Echt? En ja, dan zit fijn. er echt klaar voor. Iedereen nou, is staat is echt te trappelen. Nou, dan hoop ik dat, dat je nog tijd hebt naast je werk... om even de Q-app te openen of Q Music.nl om te stemmen. Ja. Of op Guus Meewes en Van Gans. En daar tegenover Marco Borsato. Ah, oh, lekker. Waarmee begint Menno het Foute Uur? Jij bepaalt het nu in de Q Music-app... Een nieuw jaar. Een nieuwe kans. Nee. Oh nee. Oh nee. Heb ik het gezegd? Heb ik het gezegd? Hè? He? De Q-DJ's mogen één week lang één woord niet uitspreken. Het verboden woord is. Beetje. Zegt een van de DJ's het toch? Druk dan op de knop in de Q-app en win 500 euro. Ah!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 Avondeten, dat is de belangrijkste meeting van de dag. En met HelloFresh heb je hem altijd goed voorbereid. HelloFresh, het avondeten voor elkaar. Hello. Start het nieuwe jaar slim. Kies een erkende thuisstudie van Laudius. Nu met 30% nieuwjaarskorting. Het zit in ons bloed om te geven om elkaar. Zo so toneer ik al jaren mijn bloed. Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.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 Niet zoals 2 voor maar 1,49. Aldi. Wauw. Prachtig.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 Niet stoppen met verrassen, omdat je bang bent voor een verrassing bij de kassa. Ga naar Lidl, want bij ons zijn alle prijzen laag. Altijd. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het. Zinweb vroeg Molly hoe het was op vakantie. En hoorde dit. Molly heeft net haar bord leeg en gaat nu haar eerste flamenco dansen. In het restaurant, ja. Ze zit er meteen lekker in. Nou ja, een soort van... En haar publiek geniet. Gracias! Zonder toetje voor flamenco gaan? Nooit gedacht. Toch gedaan? Boek jouw nooit gedachte vakantie nu op sunweb.nl. Het is een Holiday. Alleen! Consumentenonderzoek bewijst: Lidl is nummer 1 in prijskwaliteit van Nederland. Dus volg miljoenen andere klanten en kies voor Lidl. Lidl.